De terreurgroep is het niet eens met de plannen dat de internationale troepenmacht... ook mee gaat helpen met het ontwapenen van Hamas. Op een boerderij met legkippen in Terschuur in Gelderland is vogelgriep vastgesteld. De 62.000 kippen op het bedrijf worden afgemaakt. De boerderij ligt midden in de Gelderse Vallei, een gebied met veel pluimveebedrijven. In een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf zijn dat er 182. In het gebied geldt per direct een vervoersverbod... Dat betekent dat er geen kippen en eieren vervoerd mogen worden. Vanwege de vogelgriep geldt sinds vorige maand al een landelijke ophokplicht. In een huis in een appartementencomplex in Maastricht is afgelopen avond een explosie geweest. De woning raakte daarbij flink beschadigd. Bewoners van aangrenzende appartementen zijn opgevangen in een buurtcentrum. Ook bij een winkel in Nijmegen was een explosie. Volgens Omroep Gelderland sloegen de vlammen uit de voorgevel... In de straat zijn ontplofte en niet ontplofte gasbussen gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland wuift de kritiek weg op de panelen die zijn verdwenen op de erebegaafplaats in Margraten. Op de panelen stond informatie over zwarte militairen. Volgens de ambassadeur heeft het weghalen niets te maken met het antidiversiteitsbeleid van president Trump. Hij noemt de kritiek dan ook ongepast. Het weer: vannacht trekken buien over bij 1 tot 5 graden.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 Go En zo.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 Zandvoort ZFM Hey!